Het spook van Abba Craggy, een hoorspelserie in zes delen geschreven door Dick Dreux en geregisseerd door Dick van Putten. Derde deel, geheime gangen en valluiken. Je heet Ja. stoot uw hoofd niet tegen die strijdbeen, dan ding ze het een beetje los. Wat is dit voor een deur, James? De, de, de bibliotheek, Milard. In geen 300 jaar open geweest. Verk open. Marco! Marco! Marco! Marco! Marco! Als u me lachtschap even wil helpen, om die sleutel op te tellen. Alle mensen, is dat de sleutel? Het lijkt eerder een ijzeren strijdklots. Wat een achterlijk gedoe allemaal. Met uw welnemen, dit is een werkstuk van Wille Angus Macabre. Zeer vakkundig spit, maar helaas wat beziende. Alles wat hij maakt, de vierdarm een beetje groot uit. Nou. Kom op, Javis. Het komt op die hoek daar. We kunnen beter een tikje voorzichtig zijn, Mulaat. Een vangruiken en zo, weet u. Want staat er nou niet voor museumgids te spelen, kom op. Er is hier niks aan de hand. Alles is zo vast als een rots. Ach, ach, het was zo'n nette jongeman. Javis, Javis, Wat ben je nou? In de bibliotheek, my lady. Goh, ik weet niet dat we zo'n ding hadden. Ben je alleen? Waar is de lotschap zelf? Min of dan van leuk getuimeld, my lady. Ik heb toch zo'n hekel aan mensen die alsmaar hun tijd verspillen aan grapjes, als er iets ernstigs te doen is. Nou, kom jij dan maar mee. Ik heb een soort valhek ontdekt met een lange gang erachter. En daar zag ik iets bewegen. Neem die strijd bij mee en volg me. Uh, maar u vanaf. Uh, uh, wat u zag bewegen zal zich misschien weinig van een uittrekken, aantrekken, Marlady. Uh, nou ja, dat zien we dan wel. Oh, daar is dat ook weer. Hé, hey, deze variant ken ik nog niet, Jarvis? zo uh, dat een uh, overleden maaktrevens kunnen zijn, lady. Lijkt me weinig waarschijnlijk, Jarvis. Daar probeert iemand namelijk om land of hope en glory te spelen. ja, dat zien we wel als het zover is. Neem die bij mee en volg me. Zoals uw ladyschap beveelt.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 En daar gleed die armago langs een helling. En toen heb ik geroepen en gedwaald en ik hoorde het jou allemaal onzin zeggen. Stil, stil. Oh, de spook. Oh, Gérard, Gérard, Gérard, uh, waar ben je? Hier, hier. Hier, schop, kom gauw bij me zitten. O, oh, Gérard. Mooi zo. Oh. Zeg, zo'n uh, dunne pyjama is toch niks om mee naar Schotland te gaan. Ah, oh, je die, oh. deze pyjama is een criatio de Maurice Flanel. Droep je hoofd maar stevig tegen mijn schouder. Stop hem terug. Dan de trap op. Stop hem goed. de Het is niet alleen een spook. Het is toch een plezierbederver ook. Girard, uh, wat bedoel je? Is het weg? Ik uh, was wel, ja. Uh, wat kan je doen, Girard? Eerst eens kalm nadenken. Oh? Blijf rustig zitten, Marco. Oh, niets! Blijf zitten! En los! De... Jij bent een dankbaar juffie, hè? Oh. En zo vriendelijk. Als ik niet vriendelijk Wat had ik toegepast met je judo, mon ami. Dat is nog waar ook. Nou ja, alles komt een eind. Eh, uh, oh ja. Twee stappen terug. Moest huh? uh, er trap op. geef je, je hand. Moi. Moi. Uh, die hand. Mooi. Zo. Waar zit uw leverkop? Leverkop. Ook oh, hier. En Kind, hou op, je lekker reclame voor een wasseret. Oeh, oh. mijn hoofd, mijn hoofd. Oh, alleen stommeling rent met zijn dikke tegen in muren. Hmm, maar daar zit ook alweer een doorgang. Oh. En, en ik zag iemand wegduiken. Nogal uh, fors en tamelijk onzeker. Hij struikelde over alles en nog wat. Zeg, zie, zie jij waar ik zit? Oh, je ben. Op jou. Uh, dame blijven, hè. Op deze kast had jij die shaker met die ontplofbare cocktail gezet. Die ook opeens weg was. Oh, Gerard. Wat kon je toch een lieve jongen zijn, als je niet altijd maar dacht aan drank, and drank and en drank, en drank. Geef je een stootje, je blijft in dezelfde groef draaien. Oh. Kom eens bij het vuur. Dan zal ik je iets laten zien, dat ik hier gevonden heb, voordat jij die schreeuwen losliet. Miski zeker. Nou Kom mee. Hier. Hm? Oude portefeuille. Hm? En een smoezelig kaartje. wetsvisitekaartje. visitekaartje. Hm? Gezien? Spar jij die ding, Gerard? Zie je welke naam erop staat? Oei, oh, oui. Donald McEbber van Eber... Oh, nou, oh, m'n cher dit kasteel is toch van om Donald? en mag zijn kaartjes laten slingeren en waar hij wil, hè? Oh, mannen zijn altijd van die rommelmakers. Maar het lag er niet toen jij dat brouwsel ging maken. Ach, natuurlijk, we. Zal ik maar weten. Ik zag anders rare dingen, hoor. Ja, jij drinkt te veel whisky, hè, eh, whisky. Kijk whisky. eens achter je naar dat grote schilderij waar die geharnaste barbaar op staat. Links naast die lijst. Ja. Ah, hand, In witte hand. Juist. Blijf je bij het vuur zitten? Oh, ja, ja. <laughs> precies mijn idee. Ja. Strek je haar onder mijn neus weg, poes. Hier 7 000, hier 7000. hier 7000. Spreek me op, 7000. Wie heb ik hier? Armataire sender b 8 Stik. Hier 7000. 7000. Ja, 7 000, wij horen u. En wij wijzen u op onze voortreffelijke aanbieding in plastic bedzokken. Vergeet niet om... Stik. Hier 7- Ach.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 Die dienst is gesloten. Stuur dan een schriftelijk verzoek om extra hulp in Driefout. Duurt me te lang. Ik zal zelf wel een oplossing zoeken. Eventuele kosten komen dan voor eigen rekening, 7-0-0-0. Weet ik. Er moeten nog twee personen worden afgehandeld. Is aangetekend. Over en sluiten maar. Een jonge vrouw zou ontmoeten, waar ik eerst ruzie mee zou krijgen. en dan heel gelukkig zou worden. Maar ben nog stil zitten, Poes. Oh, ja. oh. <laughs> ik was in slaap gevallen. Oh. Gooi wat oud op de Vurger. Ja. Dan moet ik weer opstaan. Oh. Ech, goeie genade. Is dit oh. niet een heerlijk rustwoord? Nou brengt hij weer ergens een veldslag los. Tante, dat is de revolver de notre tante. Kom op, Gerard. Ach, houd op het vuur, tante helpen. Je hebt ook helemaal geen rust in je charmante botten. Is het wel, Margot? En als die witte hand nou weer opduikt... Oh nou, die hand is weer weg. Silence. Rest Blijf daar staan. Wat doe je? Waarom ga je op de grond liggen? Silence. Ah, oh, tante, Javis, oh, kijk nu toch wat je doet, Margot. Ah, oh, ik had het kunnen weten. Ik zou de eerste zijn die al die Ah, houd me op, Javis. Eén, twee, hop. Eh, was u zo aan het knallen, hè, tante? Inderdaad, Jerry. Dat grote rat, hè. Foei, foei. Dat was een smaak die je me liet maken, liefje. Hmm. Daar was jij nou zo opeens. En waarom gelde je zo? Oh, mijn bed, hè? Hij klapte neer en ik gleed link. En ik heb gezocht en gezocht om weer uit te komen. En ik hoorde af en toe jullie stemmen. En dan heb ik gekeurd. Ik wil altijd als ik niet weet de weg. Weet u dat uh, Silvio ook weg is? En dat zijn kamer afgesloten is? Ja, mevrouw Silvio komt uit een land waar de mannen nog heren zijn, zeg ik. Mm. Dat kamer afsluiten is nou het gebruik. Dat betekent dat ze de aanwezige dames gerust willen staan. Mr. Macabrio was niet op zijn kamertante. Maar jij hebt zijn deur natuurlijk weer opengebeukt, neem ik aan. Eh? Ach, Hollanders. Altijd beuken en openslaan. Mijn auto oom heeft me dikwijls verteld hoe ze bij Sheerness allemaal mooie zeilschepen gingen openbeuken en kapotslaan. Wees toch niet zo argwanend, Jerry. Nou, ik vind dat we maar weer wat nachtrust moeten proberen te vinden. Hm? Ik had vergeten te vertellen dat je nooit midden in een mekabberbed moet gaan liggen. Dat zet springveer in beweging. Blijf zoveel mogelijk aan de kant en beweeg je niet in je slaap. Hmm. Wil je liever op mijn kamer komen, Margot? Daar staat nog een veldbed. Oei, oh, oui. liever wel, tante. Mooi. Jarvis heeft de ochtendwacht. Geef zo'n loodschap die strijd bij mij, Jarvis. Als de liefde, wat moet ik met dat ding? Wacht, houden, jongen. Hmm. Tot vier uur in de ochtend.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 Goeiedag, Jerry. Uh, uh. Salut, onkman. Ja. Uh, als uw lachtschap een hand achter een of andere schilderij leest van mij ziet komen, uh. dan moet u daar mij geen acht op slaan. Dat is een automatisch schapje om eventuele gasten te vermaken. Uh. Ziet u maar. Als ik op die knop daar bij de hertrap, uh. dan komt die hand tevoorschijn. Oh. Van was gemaakt, weet u. Ik wens u een lachtschap. Goedemiddag. Ah. En dat noemen de mensen een erfenis halen. <tied> <tied> Eén uur. Die gekke strijdbel heb ik ook niet nodig. Zeer de juiste opmerking, Excellenza. Aha, daar ben je dus weer. Goed, prima. Voortreffelijk. Met jou heb ik. Dat... Met mij heb jij een praatje. Sta stil, of ik gooi deze ding naar jouw corpus. Ponyard, hè? Zie, si, een ponyard. Ik ben kik op zulke ponyard. Ik draag altijd vele ponyard. Waarom doe ik dat? Ik kom! Omdat ik goed kan gooien met een ponyard. Ga zitten. Je klinkt als een schurk uit een oude weste stuk man. is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 Maar met de twee handen kan ik ook. Perdito! Ik heb geen ponjaards meer. Mooi! En nou ikke, zeggen ze bij ons. Hou op! Deze oude mens oh. slaapt hem Weg, weg die hand, maar ik heb een voorstel, over hou Ophouden de... met stoeien, jongens. Huh? Slaapt u niet? Eerst wel, maar jullie zijn zo rumoerig. Ach, zee, o, arme jongen, heeft jij je kwaad gedaan? Kom maar gauw hier. Ah, de zo schone stem, die arm madonna, de zo grote schram. Ja, meneer gooide met ponjaards of hij in een circus stond.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 Dwenen. dat had ik wel weer kunnen weten. Miloard. Miloard. wilt u zo goed zijn wakker te worden, miloard? wat hè? Ja, oh, Jarvis, ja, yeah. struikel niet over die poignard, Javis. Ik ben zo vrij geweest die dingen bij elkaar te rapen, uw luchtschap. Yeah. Het zijn er wel geteld 22. Yeah. Ongelooflijk, dat één enkele kerel zoveel van die dingen bij zich kan dragen, Jarvis. En dan wordt er nog over ontwapening gepraat. Precies zoals Milard opmerkt. Ik zal de wacht overnemen met uw toestemming. Graag, kerel. Yeah.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 Maar ook het de van een trouw huisbediende kan een dringende waarschuwing klinken. Uh, Jarvis heet jij. Javis. Hmm. Typische Engelse betternaam. Waar heb je die opgevist, man? Dat heeft wele mijn lieve moeder gedaan, uw lachtschap. Vlak voor ik gedoopt zou worden, was er een vloer wasonderneming die een prijs uitloofde voor de meest originele reclame voor haar product. Vele, mijn lieve moeder.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 Niet volledig, tot mijn spijt, milord. Hmm. Heb jij je wel eens de betekenis van die naam gerealiseerd? Hmm. Niet natuurlijk. Ik moet bekennen dat mijn literaire kennis zich bepaalt tot het lezen van blaadjes, milord. Luister maar goed. Macabre kan ook worden uitgesproken als macabre. Ken je dat woord? Tot uw dienst, Milad. Macabre is een synoniem van luguber.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 Wel, Jarvis, waar kan ik ongehinderd slapen? De. Uh, de grote bank in de hall, milord. Er liggen dekens op. Dank je. Wek me om half negen, niet eerder. Zoals uw loodschap beveelt. Goede wacht, Jarvis. Dank u, uh, Milad. Genadige goedheid.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 Een, een wolkje, alstublieft, my lady. Van uh, wolken gesproken, het lijkt erop dat er mist uit het dal omhoog komt. Natuurlijk, Abercracky is altijd door mist omgeven. Daarom staan er zoveel dode bomen in de tuin, denk ik. En daarom hangen we er van die lange slierte mos aan. Dat mos zult u nergens anders in Schotland vinden dan hier, notaris. Aasgierenvoer heet het, geloof ik. Dat zou een oude vriend van mij zeer interesseren, my lady.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 Het spijt me dat ik nooit zulke fijne juridische kneepjes kan appreciëren. U zult me wel dom vinden, maar zo ben ik nu eenmaal. Uh, vandaag zullen we toch eindelijk eens iets moeten gaan doen aan de verdwijning van die arme Donald. Al zou het me eerlijk gezegd beter uitkomen dat hij wegbleef. Zo, zo. Dat klinkt belangwekkend, my lady. Mag ik weten waarom? Uh? Wel zeker. Ik doe aan astrologie. Dat malle mens, Lady Clivia de Ball, had hij ook.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 Zeer vereerd u, ladyschap. Ik meen een klein plannetje te hebben, waarbij de voordelen van de eventuele vondst um, niet naar de um, gegadigde zouden overgaan, maar um, laat ik zeggen naar een bepaalde dame. Dat klinkt heel interessant. Vertelt u eens iets meer? Tante, ik hoort De Bewaar een plannetje nog even, wilt u notaris. Wat is het? Kindje, loop niet zo hard. Daar zitten valkuilen. Oh, Gerard, Gerard heeft gevonden in een zonderlinge ding. Vazie uh, Gerard, laat zien ding. Ogenblikje. Hier, tante. Een grijze pruik. Huh? Wat wonderlijk. Dat is de pruik van oom Donald. Waar heb je die gevonden, Jerry? Bij de rand van die put waar dat skelet tegenaan zit. Nee. Daar kwam oom Donald nooit? Wat heeft dat nou te betekenen? Ja! Geheime gangen en valluiken was het derde deel van Het spook van Abercraggy, Een hoorspelserie in zes delen geschreven door Dick Dreux. De rolverdeling was als volgt. Lady Euphoria Trimothy McCabber, Ludie Nijhoff. Gerard Macabre, Hans Veerman. Margot Macabre, Corrie van der Linden. Silvio Macabrio, Harry Bronk. Notaris Fogbaunt, Chris Baai. En Jarvis, Willy Ruis. De regie had, Dick van Putten.